Middernacht, het begin van maandag 31 december. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In het noordoosten van Nigeria zijn 15 christenen vermoord. Vermoedelijk door moslim-extremisten. De aanslag was vrijdag in de plaats Moussari, maar is nu pas bekend geworden. Bij een aantal mensen is de keel doorgesneden. De christenen werden overvallen in hun slaap...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 Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden, terwijl driekwart van de huurders wel meer huur moet betalen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Corporaties trekken minder geld uit voor onderhoud en woningverbetering, omdat ze van het Rijk fors moeten bezuinigen. Verder gaat het mes in de bouw van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, verzorgingshuizen en buurthuizen. De komende vijf jaar wordt bijna 200 miljoen bespaard, door af te zien van de bouw van 190 nieuwe projecten. De politie Utrecht heeft nog geen spoor van de man die de afgelopen middag een overval pleegde op een kinderboerderij. De man van ongeveer 30 jaar bedreigde tegen sluitingstijd twee medewerkers en ging er met wat geld vandoor. Er waren toen geen kinderen meer aanwezig. Er werd een helikopter ingezet om de overvaller van de kinderboerderij in de wijk Lunetten op te sporen, maar zonder resultaat.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 Dan nog het weer, morgen grijs en plaatselijk een beetje motregen. Het wordt smiddags 10 graden, oudejaarsavond, vanuit het westen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Jammer.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Jan in de Radio Show van Poont. Mijn naam is Jan Roos en we doen op deze laatste van het jaar... eens echt onze best Jan. Ja, zo is het. Mijn naam is Jan Heemskerk en ik ga mijn beste beentje voorzetten. Oh, wat fijn. Beeld bij het geluid heb je op echtejan.nl. Jan. op Twitter is Echte Jan en je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan Radio radiospel. Gaat gratis telefoonnummers 0800 121. En natuurlijk voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is... blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk af. Genuanceerd als altijd, Jan. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus was je vroeger ontzettend grappig. Maar ben je nu een soort van enge predikant die vertelt dat goed of slecht is. Zoals cabaretier Theo Maassen, dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Ja. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, Jan, of Johan. Nou, we beginnen gelijk met een, een collega van onze hoofdgast van vanavond. We kunnen al vertellen wie het is. Want uh, meneer Plasterk, minister Plasterk, of ook wel bekend als Omeroon, is vanavond onze gast. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat over zijn uh, nou, vriend, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval collega Jeroen Dijsselbloem. Uh, dus er zullen gewoon verschuivingen moeten plaatsvinden, ja. want uh, er is geen extra geld. Ja, de collega van Omeroon, dat is maar er toch eentje. Meneer is een paar weken minister van Financiën als hij alweer een topfunctie in Europa krijgt. En natuurlijk niet om zijn kwaliteiten, maar om ons om te sturen, zo wordt gezegd. En kijk eens naar het resultaat. Dijzelbloem die durft nu al niet meer iets te doen. Wat Europa niet leuk vindt, de versoepeling van de hervorming van de hypotheekrente aftrekt... durft hij niet voor te leggen aan de groot is van de EU. Dijzelbloem werkt dus niet meer voor ons, dat u het even weet. Dijsselbloem, Johan. Jezus, wat een ingewikkeld verhaal, Jan. Of oh, vind je het ingewikkeld? Ja, nee, maar... Zal ik het je uitleggen dan? Je zat gelijk hebben. nee. Kijk, de Eerste Kamer heeft gevraagd om een versoepeling ja, van ja, de ideeën. Ik, dat ik. He, om die betekenis oh, af ja. te doen. <laughs> dat weet ik. Dijsselbloem, onze minister van Financiën. Ja. ja, hallo, maar dat durf ik niet voor te leggen aan Europa. Oh nee. Dus, met andere woorden. het gaat niet meer om ons belang, maar het Europese belang. En dat is niet zo gek, want hij heeft daar een baan. Snap je? Ja. Ah, mooi. Schitterend kompot. Uh, Mark Rutte. Uh, nu staan de feestdagen voor de deur, zoals u bekent. Uh, tijd om samen te zijn met familie, met vrienden. Uh, tijd ook voor reflectie. Nou. Ja, nou ja. Um, er is dus eigenlijk deze week niets opmerkelijks over Mark Rutte te melden. En dat is nou juist het probleem. En dat is het Jan, probleem. want Mark die zie je en hoor je helemaal nergens meer. Die zal wel met zijn vriendje Jort Kelder van Oostenrijkse Berg zitten. Terwijl hier het tweede kabinet. Rutte, wat tenslotte naar aan hem vernoemd is. En zijn gehele reputatie totaal op instorten staat. En instorten. Nee, ja. 2013 zal zeker zijn jaar niet worden. En voor de VVD ook niet, Jan. En daarom is Mark een gigantische Johan van het jaar. De Johan. Van het oh, jaar, jaar, jaar, jaar, jaar, jaar. jaar! Jaar! Jaar! Jaar! Overigens over de echte Jan gesproken. Uh, Jan de Boefie! Nee, maar ik ben geen loser. Maar soms moet je oppassen dat je geen loser wordt. Nou, we kunnen in ieder geval één ding zeggen. Jan de Kopie is geen loser. Want hallo, daar zijn we weer. En dit keer hebben we het over de snikkel van Jan. Want in de Volkskrant vertelde de interieurpoot dat er honderden vrouwen heeft gewipt. Honderden vrouwen, Jan. Nou, ik niet. Nee, dat weet ik, maar nee. hij wel. En niet ja. slecht voor een lekkere kabouter. En meneertje liet even vallen dat hij deken, de Kennedy de Telgen... heeft hij dus op de spits ge... Hè. de Kennedy Telgen. Ja. Oh, oh, en hij kwam er later achter... dat hij Brigitte Br Br Br Br Br Br Bordeaux een veegje had gegeven. Wist niet, hij had haar niet herkend. Ik weet niet helemaal zeker of dat in het interview stond, hoor, Jan. Nou, wel, dat stond er, nee, er, er, stond er, nee, wel er in. dat stond, er stond in, in iets andere termen. Ik meen dat hij met een Kennedy-tel per ongeluk een dansje heeft gewaagd. Nee, hij was geen dansje. En ja. dat hij met Brigitte Bordeaux nee, had gezien, maar hij nee, had een spijkerbroek aan. Nee, dat nee, was het nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hij nee, is wel in nee. de hoeren geweest. Met Gerrit Vagel. Ja, dat kan, maar Gerrit Vagel is dood. Dat vind ik makkelijk om dat nou, te zeggen. Ja, dat maar, maar, nee, maar hij heeft, hij heeft uh, een dansje gemaakt. Maar de, de dango des liefdeslevens. Oh. Met de meisje van Kennedy. Hoe oh. dat ook. En Brigitte Bordeaux op het toilet. En pas later kwam hij erachter dat zij het was. Ja. In ieder geval, wat een een verhaal zich dit. Wij hebben respect voor onaantrekkelijke mannen die veel vrouwen kunnen krijgen. Dus Jan, we salute you. Jij bent de echte Jan van deze week. Zo is het. Ik vind het jaar een beetje overdreven. Ja. Nou, ja. Uh, we gaan even verder met Koningin Beatrix. Laat liefde verbinden. Laat hoog doen leven. En laat geloof kracht geven. Nou, waarom niet? Oh, dat was een mooie. Nou, uh, hartstikke goed natuurlijk. Onze koningin, een prachtige kersttoespraak. Jammer dat hij al uh, door, door, ja, door, door, door al uitgelekt was, maar toch namen bijna 800.000 mensen de moeite uh, uh, nog even naar de koningin te luisteren. En dat is altijd goed nieuws. En we moeten maar zien hoe haar zoon dat er uh, later af gaat brengen. Ik heb daar persoonlijk niet onwaarschijnlijk veel vertrouwen in. En mag ik op deze plaats ook zeggen dat het ongelooflijk kinderachtig is. Ook al kun je het om een kersttoespraak te pikken van iemand. Ah, meen je niet? Meen je ja, dit nou ja, echt? dat ik echt. Wat is dat nou? Weet je wat ongelooflijk kinderachtig is? Dat de ICT beveiliging van deze overheid nog steeds niet in orde is. Ja. Dat je maar met een cijfer, vorige keer was was was, was, de, was, de, was de, Niet dat alle landsplannen ja, waren uitgelekt oké, ja, omdat je ja, van 2011 2012 kon maken en hier kon je ja. dus van 3999 maak je 4000 zie je opeens Nee nee nee, weet ja, het spijt wel. Maar spijt ik wel. Ja, Baby ik, ik ben van die oude wet Ja, dan kan je wel Overal zeggen. al staat de achter de achterdeur over je hebt je poot om een fiets te blijven. Nee, prima, hartstikke ja, leuk in een je, wereld waar iedereen deugdaardig is. Maar als jij de ICT van de overheid doet en, en dit soort makkelijke fouten maak je... Kom op, zeg, hé. Hey. We nou, nou, nou, het zo wel even aan, meneer Plastic. Ach, waarom niet? Maar He? in ieder geval, uh, uh, Bea, uh, mocht u luisteren... Ja, u bent de uh, koningin u? van het jaar. Zeker. U, Jan. Zeker. En, en blijft ja, u vooral zitten. Ja, blijft zo lang want, mogelijk want zitten. wij zijn gek op die In godsnaam. En, en uh, ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Uh, enorm Jan en uh, mooi. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of, Johan. Echte Jan. Ja. of Johan. Echte Jan Hallo, daar nou, zijn we weer. Nou, na een periode als minister van Onderwijs en Wetenschappen... zat hij een paar jaartjes in de Tweede Kamer. Nou, een beetje, een beetje rustig te houden. Maar nu is de PvdA Corrivee terug als bewindspersoon... en wel op binnenlandse zaken en koningsrijke relaties. Een kolfje naar de hand van Omeroen Plasterk, onze hoofdgast van vanavond... en met veel eer en trots presenteren we hem... Nou, dat past Eric. Dat mag je wel zeggen. Welkom. Goedenavond. Wat leuk dat u hier bent, nou, zegt. Leuk om hier te zijn. We ja, nou, moeten we niet, niet of... weinig vereerd en onder de indruk. Nou, nee, zeker. Moet ja. u niet op vakantie? Ik ben net geweest. Waarheen? We zijn een week uh, gaan skiën met onze zonen. En dat is altijd zo'n week dat we even uh, in, in Frankrijk... en uh, heerlijk in de sneeuw. En was het wat? Ja, er lag veel sneeuw en uh, het was mooi en wow. altijd weer gezellig. Ja, als ik op wintersport sport ga, ligt er nooit even veel sneeuw. Nou, hangt vanaf hoe hoog je gaat. Ja, dat is wel natuurlijk waar. Ja, nee, precies. Die, die, die duinen bij bergen en zeden ligt, ligt nooit in het pad. Meneer <lacht> eh, Plasterk, we gaan eerst even de actualiteiten met u doornemen. Dat is een aantal toch? Een aantal, hè, want ja. we kunnen niet alles doen, want u hey. heeft ook maar beperkt tijd. Hè. En ik heb het niet zo goed bijgehouden deze week, maar, maar uh, oké. Okay. Eh. Laten we even met het belangrijkste beginnen. En Dat is nou net niet in Nederland, maar dat is de fiscal cliff in Amerika. Ja, ze komen er niet uit, liever gezegd. Ze dus heeft net een democraat gezegd, we zijn nog nooit zo ver uit elkaar gekomen. Zou je zeggen, lekker belangrijk voor u. Maar daar krijgen wij misschien ook wel problemen mee. Ja. Denkt u niet? Dat is waar, want het raakt de economie van Amerika en raakt de wereldeconomie. En uh, Dus het is dus, dus te hopen dat ze eruit komen. Het is dus ingewikkeld omdat daar nou ja, enigszins vergelijkbaar met nu in Nederland, dat de Eerste en de Tweede Kamer, daar de Senate en het Congres niet uh, op één lijn zitten. Nog los van het feit dat Republikeinen en Democraten ook niet op één lijn zitten. Nee, sowieso. Dus die ja. zitten niet op één lijn en de ene heeft de meerderheid hier en de andere daar. Heeft u liefde, want het, is maar duizend, maar het enige wat ik ervan begrijp is dat als ze er niet uitkomen, dan komt er een pakket maatregelen dat automatisch van kracht wordt. En dat schijnt desastreuze te zijn. Ja, dan, wordt er, dan, wordt, dan gaan ze geloof ik met de oude begroting door... en dan valt er een gigantisch gat en dan, dan gaat het niet goed. En, uh, ja. Of zegt u van, nou, financiën, daar deed ik woordvoederschap vorige keer over... daar hou ik me nou niet meer zo mee bezig. Nou, het blijft me wel interesseren. Ja, ik heb het afgelopen, wat is het, 2,5 jaar... ik woordvoerder geweest op dat terrein... dus ik, het, het financieel dagblad blijf ik wel elke dag lezen. Ja. Ja. Maar, maar, maar, het is, maar, maar het is wel dat u zegt van, nou, en nu heeft niet al dat... Ik zou het... Nou, goed, ik ben, niet, ik ben natuurlijk niet u... Maar ik zou wel blij zijn als ik daar op een gegeven moment af was... van dat gesteut over die financiën. Nee, ik vind, nee, want het raakt toch de, de kern van, van de economie... en hoe het in de wereld gaat. En, en zo'n eurocrisis ook. Ik vind dat een grote en, en hele belangrijke probleem. Dus ik blijf dat wel met veel interesse voor. Nee, zo, maar u bent natuurlijk niet uh, opgeleid... tot iemand die zwaar in de financiën en de economie heeft gezeten. Hoe heeft u zelf moeten leren eigenlijk? Ja. Het wel, als, je, als je moleculaire anatomie snapt, dan snap je het ook wel. Dus. Nee, maar Angela Merkel is geloof ik, wat is ook chemicus of zo, dus... Ja. Uh... Oh, het moet kunnen. <laughs> nou, <maar> dat <goed> <laughs> zijn, zijn de beste uh, opleidingen voor dit soort uh, dingen. Uh, u krijgt natuurlijk ook een wat kamervragen. U heeft uh, uh, naar aanleiding van die uh, schietende mannen die in moskee zijn ingevlucht... Uh, vragen gekregen van uh, oma Geert Wilders. Wat ja, waren de ja. vragen eigenlijk? Nou ja, of, of ik het artikel had gelezen, antwoord daarop was wel ja. En, en of ik die moskee uh, ging sluiten. En het antwoord? Nou, daar moet ik een antwoord op geven. Maar, maar ik, ik geloof niet dat. Kijk, als, als ze de, de, de supermarkt in waren gerend, hadden we ook de supermarkt niet gesloten. Dus. Um, ja, als ver bekend hadden die mensen verder niks te zoeken in die moskee, toch? Nee, want ik denk dat die moskee niet blij was. Dat ze belegerd nee, werden door, vervolgens door, door de politie. Nee, dus ja. dat, dat. Maar het is nu dus zo dat uh, uh, als je ergens invlucht, dan wilt Geert dat sluiten? of? Of heeft dat meer dan met die moskee dan te maken? Nou ja, dat was wel de implicatie van die vraag, ja. Maar goed, we, dat, het is een schriftelijke vraag. die gaan we schriftelijk beantwoorden. Zeg, maar vindt u het nou niet een beetje dol trouwens... de überhaupt eh, mannen met machinegeweren door de straten lopen? Het me nogal aan toestand zijn geweest. Ja, dat is het een beetje ja, dol. Dit was een de de rotje vraag. van Noord, hè, maar, maar in, in, in, in Amsterdam gisteren, oh, ja, ja. was het Wild Wild West... Maar Jan vraagt zich af of u dat niet een beetje gek vindt... dat mannen schieten met metriëurs. Ja, dat is een open vraag, hè? Nee, dat was... Uh, <laughs> <laughs> <laughs> nee, dat, nee, redelijk ik het, gesloten. Ja, ja. Ik wil het wel toelichten, hoor. Jan okay. en ik hadden net een klein gesprekje. Jan zegt, je hoort het wel op dat toch gewoon jarenlang lopen we hier overal op straat... met machinegeweren. de normaalste zaak van de wereld. Ik, ik, ik leefde nog in de, in de veronderstelling dat het best bijzonder was... dat een beetje, beetje pistolen en mensen-trekkerij en, en, en vechtpartijen, maar echt met machinegeweren door de straat heen rennen. Ik vind het nogal wat. Ja, is afschuwelijk. Ja, Jezus, wat moeten we dan anders over zeggen? Het zou een ja. beetje gek zijn als de minister van Binnenlandse Zaken zegt: Nou, ik vind het best wel geinig dat er wat gebeurt, eigenlijk in Amsterdam. Nee, nee, maar is het, is het niet is sprake van een, nog, een, een. dat het steeds ernstiger wordt? Die indruk heb ik namelijk. Of is dat niet zo? Um. Nou, dat, dat weet ik echt gezegd gewoon niet. Of, de, hè, nou, of je de statistiek bijhoudt of dit soort dingen nou... of het aantal moorden toeneemt. Ik, ik had ja, er dat dus dat van niet Nee, dat we schijnen weer een heel moordvrij jaar gehad te hebben. Ja, dus, maar ah. ik bedoel, elke is, is, uh, dit is... Dit was gisteren of niet was... was uh, ja, zaterdag waren ja, ze aan knallen. Dat was het natuurlijk afschuwelijk ook in, in de, de, de mate van geweld. Nou, wat afschuwelijk is is dat de kogels zeg maar, door een woonboot... zijn ja. gaan maar kinderen lachen te slapen. Wat minder afschuwelijk is, is dat criminelen elkaar neerschieten. Zo kijk ik ernaar hoor. Nou, maar ik ook niet. Want je kunt in de rechtsstaat ook niet hebben... dat je denkt, zolang ze op elkaar schieten, vinden we, kijken we dan... Nee, ik, dat begrijp ik ook wel, hoor. Maar, maar als je dan toch iemand moet neerschieten... heb ik toch liever een hele nare drugsdealer... dan uh, zeg maar een kindermeisje. Ja, maar het leidt er altijd toe dat er een spin-off is naar de rest van de samenleving. Dus, dus je kunt niet zeggen zolang het binnen het criminele milieu blijft... Uh, nee, is zo. en godzijdank hebben die kogels niks geraakt, hoor. Maar er was echt een dus woonboot. Er was een kogel het was door een kinderkamer gegaan. Nou, dat is toch... zag op het journaal vanavond, ja. ja. Ja, dat is ook een beetje vreemd. Hey, uh, laten we eens eventjes over uh, uh, wat, wat moois hebben. U, u wil 70 miljoen bezuinigen op de AIVD. En de vraag is dan eigenlijk, moeten we dat wel willen met z'n allen? Want zij maken ons land toch veilig. Ja, dat doen ze ook. Ze doen heel belangrijk werk. En, en die bezuiniging is eerlijk gezegd, vind ik, het is een pijnlijke. Het is een hele forse. Um, maar goed, ik ben niet de enige minister die, die vindt dat er op zijn uh, of haar portefeuille... Nee, ...fors wordt bezuinigd. Nee, is ook maar, zo. Um, uh, ze doen, en uh, ik, ik mag er dus niet veel over vertellen... ...maar daar moeten dan maar van me geloven... ...echt werkt dat voor de veiligheid van Nederland cruciaal. Ja, daar gaan we nou juist nee, van da, Daar dat gaan is, we juist de, vanuit. Nee, nee, waarom, we ja. Ja, en u, nu, nu haalt er een 70 miljoen weg. Uh, nou, dat, wat ik ook zeg, dat, dat vind ik ook uh, fors. Het is nee, always... maar ik begrijp wel dat je soms op dingetjes moet bezuinigen. Dat, dat moet ook wel eens. Uh, het is niet, maar daar ik, wil ik even bij zeggen. Het is niet zo dat het volgend jaar ingaat. Dus dat bouwt zich op. En ik geloof pas in 2008, dus 10. Na deze kabinetsperiode. Na ja. deze kabinetsperiode past zelfs. Uh, gaat het volledige bedrag. Nee, maar... Volgend jaar is het nog nul. Dus... En klopt dat dat, dat, dat het vooral uh, om, om inzet in het buitenland gaat? Ik, heb ik het nou goed begrepen? Nee, de, aanvankelijk was er een toelichting van... nou, misschien kan er dan niet meer intelligentiewerk... op het gebied van het buitenland gebeuren. Dat hebben we teruggedraaid. Want het is, uh, je moet echt als inlichtingendienst... Uh, want het is ook volledig verknoopt met elkaar, juist omdat je kijkt naar terroristische bewegingen en anderen, en dan kun je wat er in Nederland gebeurt niet scheiden van wat er in het buitenland gebeurt. Dus, dus die toelichting die is eraf gehaald, maar die, die taakstelling, die bezuiniging, die is fors en die blijft staan. Maar wat ik niet begrijp, ik heb, uh... In bezuinigingsverhalen is 70 miljoen natuurlijk puur. We gaan maar bezuinigen met z'n allen 46 miljard, geloof ik. Ja. Dan is 70 miljoen is er gewoon eigenlijk de, de fooi aan de barman. En dan denk ik, als zo'n belangrijk onderwerp, zeg maar, mannen en vrouwen, die, die voorkomen dat, dat hier aanslagen worden gepleegd, dat. dat ja, maar ja, ga je er niet scha kaas schaven? Maar, maar zelfs ook in die veiligheidshoek, er wordt op het leger natuurlijk ook fors bezuinigd. Ja, en, en, en er wordt daarnaast op de zorg bezuinigd en er wordt op allerlei dingen zwaar bezuinigd. Dus we hebben vandaag zijn gewoon woningbouwverenigingen die klaagden dat ze het onderhoud niet meer kunnen. Plegen. Dus dit soort bedragen kun je niet bezuinigen: hè, 46 miljard, zonder dat in al die terreinen forse ingrepen worden gedaan, die, die soms pijnlijk zijn. En nou ja, ik moet dit voorjaar, heb ik ook de Tweede Kamer gezegd, met een invulling komen van hoe, hoe we dat gaan opvangen bij de AIVD. En uh, dat kan voor een deeltje overigens wel door bijvoorbeeld Rekeningen te gaan sturen voor het veiligheidsonderzoek wat er gebeurt. He, dus als iemand uh, voor de AIVD getoetst moet worden bij een haven of zo. Over, wat dan ook. Dan in het verleden gebeurde dat gewoon. En, en er worden nu rekeningen gestuurd. En dat gaan we ook meer doen. Maar daarmee kun je niet de volledige bezuiniging uh, opvangen. Dus daar zal ook minder moeten gebeuren. Die zelfde, dat... Diezelfde IVD is nu, er is iets onder de rechter betreft. De IVD-schouw zoeken naar bronnen van journalisten. En dat, uh, dat, dat was zo gaande van de week. En dat is nu naar de rechter gestuurd. Vind u daar nou van? Als dat zo of zo zijn? Ik denk dat u. Uh, Verwijzen naar die zaak die bij het Europese Hof is beland. Waar dus eh, eh, journalisten van de Telegraaf zijn onderzocht. Eh, ja, om, om de bron te achterhalen. Precies, ja. van, van informatie die wel staatsgevoelig was, zeg maar. En het Hof in Europa heeft gezegd dat dat. Eh, voortaan niet meer mag zonder dat een onafhankelijke instantie... behalve mijn verre voorganger... die een geleden minister van Binnenlandse Zaken heeft... er toestemming voor gegeven. Maar dat er nog een tweede instantie toestemming moet geven voortaan. En we gaan om die reden nu dus de wet veranderen. Zodat voortaan het gerechtshof... onafhankelijk van, van mij of van een ooit een opvolger... Uh, dat, dat toetst of dat goed is. Maar... maar... Vind zegt dat... u, nou, zegt dat... u nou dat, dat, dat, dat, dat je dus uh, inderdaad een veiligheidsdienst op een journalist mag zetten... om te kijken hoe die aan die informatie komt? Nou, het luistert heel nauw. Maar uh, dan komt uh, uh, de het, vrijheid het, het van pers een beetje, nee. uh, uh, komt een beetje in het geding. Er, er is een afweging natuurlijk. Als het gaat om het achterhalen van een bron... die echt belangrijk is voor de staatsveiligheid... dan moet je dat afwegen tegen de vrijheid van een journalist... om zijn bron nou juist niet prijs te geven. Het Europese Hof heeft ook niet gezegd dat die afweging destijds verkeerd is gemaakt. Alleen maar dat het niet is toegestaan dat die alleen maar door de minister wordt gemaakt. Die moet dat door een onafhankelijk gerechtshof ook nog worden gemaakt vooraf. En dat gaan we dus regelen. Maar, maar is het niet zo dat... Maar het is dus denkbaar, het is denkbaar dat die afweging inderdaad dan ook... stel dat een onafhankelijk rechter een tien jaar geleden mee had gemaakt... dat hij toen had gezegd tegen Johan Remkes, die toen minister was... Nee, had, wat, niet, wat, nee niet. Ja, Maar hij had dus ook kunnen zeggen, het doen, u heeft gelijk... in dit geval is het belang om die bron te achterhalen... voor de staatsveiligheid zo groot dat het mag. Dat had gekund. Nou ja, Misschien is dat dan toch wel beter dan hoe het was. Maar bent u, niet, bent u toch niet bang dat er een beknotting komt? Kijk, een, een, kijk we hebben natuurlijk de, de trias politica. Maar nou ja, het vierde uh, onderdeel moet eigenlijk zijn de journalistiek... die een wakend oog heeft over de bestuurders van dit land. Ja, maar nou, en zit... soms moet je wel staats uh, ja, en belangrijke dus... zaken weten om te zeggen dat iemand, uh, uh, ik noem iets doms, dat er gezegd wordt... nee, we hebben geen kernwapens, en dat je dan hoort dat ze er wel zijn. Vind ik als, als inwoner van dit land wel interessant. Nee, maar dat is ook heel Stap erg belangrijk. Maar daarom is dus ook wat, wat, wat ik zojuist heb gezegd... dat er een onafhankelijk toets komt, dat gaat dus alleen maar gelden... in het geval van het bronbescherming, of bron achterhalen, bij journalisten. Dus speciaal daarvoor is die extra veiligheidsklep ingebouwd... precies om die reden. Want ik ben het helemaal met u eens, dat de, de persvrijheid is, is echt... Uh, ja, fundamenteel. Zeker, maar af en toe komen er, zeg maar, de, de, de, de, de, de, de, de, staatsgevaarlijke dingen... of staatsgeheime dingen, de, is ook in het belang van die bevolking. En dan zegt de overheid, en misschien ook wel die, die, die, die, die van... Ja, je ja, ben, uh, ben, ben, bent bang dat die rechters automatisch de, de, de kant van de politiek zullen kiezen. Nou ja, het is ook niet erg handig om te weten... dat de kernwapens hier bij Soesterberg liggen. Alleen, de bevolking vindt het misschien wel aardig dat ze weten... dat ze erop zitten, mm -hmm. Maar nu? Maar u bent misschien ook wel met me eens dat, dat er soms ook een reden kan zijn. Dat je kan zeggen: Ja, maar is dit hier ergens en, en, eh, iets waarvan de staatsveiligheid in gevaar komt als dit nu naar buiten komt? En dan willen we toch minimaal weten. Bijvoorbeeld, er was geloof ik destijds sprake van iemand die bij de AIVD vandaan was gekomen. en die informatie had gelekt. En dan moet je wel weten: zit hij er nog? Want ja, anders dan gaat het. Heb je een mol? Mis... Ja, heb je een mol. En die mol moet eruit. Daar ja. ben ik helemaal mee eens hoor. Nog even een hele, hele, hele snelle voordat we verder gaan: ja. dat, dat gezeur over de vuurwerkverbieden. wat vindt u daar nou van? Ik ben niet voor verbieden. Ik zag vanavond op het journaal wel afschuwelijke beelden over wat er gebeurt met, ja, met onveilig vuurwerk. Geestelijk. En zo'n jongen met z'n met zijn hand groot deels te af. Dus waarschuwen dat mensen daar ontzettend mee moeten oppassen, daar ben ik helemaal voor. Um maar om naar nou rotjes te gaan verbieden dat dat vind ik, ben ik niet ja, voor. ervoor. En de meeste handen gaan er toch af door zelfgemaakte bommen. Nou, ja, dat zeg ik. Dus waar gaan we, we tegen precies. allemaal dit soort ongein van, van die buspotten, van die, die melkbussen Bus. <hij lacht> Wat bedoelt u nu? Wat bedoelt u de, de chauffeuses? De de curb, de cabinebus. Carbide ja. oh, oh, De cabinebus. Ik denk ja. de buspotten. Ik denk ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, bedoelt u nou, ja. nou? ik ben bij uw dat, dat stort mij nou nog altijd die neiging om alles te verbieden wat ook maar enigszins gevaarlijk is voor, uh, voor ook maar één Nederlander. Ja, dat, maar dat vind ik ook wel fijn hoor dat dat, dat, dat u daar ook zo over denkt. Dat is toch prettig om te horen. Nou, meneer Plastek, uh, we komen straks met u bij u terug. Ja, we konden het namelijk als, als u, als u er zijn, zitten. Er zijn, wat, er zijn wat onderbrekingen van dit geweldige interview. En, en, en een daarvan is, is mijn vriend hiernaast. Uh, dit is weer de laatste column van het jaar, maar we vragen hem gewoon volgend jaar weer terug. Hier is uh, La Vie, jongens. Ik kwam er deze week achter dat GroenLinks nog bestaat. En dat ging natuurlijk weer op de ouderwetse manier. Eentje vol ergernis. De zeewierkoekjes etende groene theedrinkers blijven ideeën het land in pompen om ons duidelijk te maken dat we niet deugen. Het zijn de nieuwe gereformeerden. Maar dan hand van het niveau verbeter de wereld, begin vooral niet bij jezelf. Het is bijna oud en nieuw en dus kan je wel raden waar ze weer eens mee zijn gekomen. Een vuurwerkverbod. Wat vuurwerk is slecht voor het milieu, het stinkt en het maakt te veel geluid. Zeg maar net als de all Mercedes waar voormalig aanvoerder van de club Femke Halsema in reed. Arno Bonte, baas van de Rotterdamse tak van de Lieve Meisjespartij en initiatiefnemer van het verbod... heeft een ware website geopend voor vuurwerkklachten. Reeds een kleine 60.000 mensen hebben geklaagd op deze meldpunt vuurwerkklachten.nl. En hier ziet Bonte dan weer de bevestiging van het probleem en dus de noodzaak voor een verbod. Mijn buurjongen steken ook al bommen af. En dan loop ik naar buiten en zeg dat ze moet oprotten... of dat ik ze anders een beuk voor hun harses geef. Daar heb ik niet een anoniem veilig meldpuntje voor nodig. Een andere reden waarom Bonte een streep wil zetten door het consumentenvuurwerk... is omdat het miljoenen euro's aan maatschappelijke schade veroorzaakt. Zou meneer dan ook voorstander zijn van een meldpunt Marokkanenklachten? Ben bang van niet. Maar laten we het een keer niet over Marokkanen hebben. Mijn hemel. GroenLinks wil dat we geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Want slecht zwarte piet moet verdwijnen want racisme tweede kerstdag moet geschrapt want onzin de gulden was niet goed meer ons beleid mocht niet meer ons beleid zijn en het zal niet lang meer duren voordat het rood wit blauw gestreken wordt alles wat ons bindt moet van een elitaire toplaag worden afgeschaft en ondanks dat ik helemaal geen vuurwerkliefhebber ben wil ik het niet inleveren want blijf met je rotpoten voor onze rottradities af Jan, Jan, Jan, Jan, wat ga je er met een knal uit? Dat dacht jaar. ik wel, maar geen enkel probleem vindt graag. Daar. Ik ben heel blij met je. Als het dan dit kabinet ligt, Jan, bestaat ons Nederland straks uit vijf landsdelen en Ach. enkel gemeentes die meer dan 100.000 inwoners tellen. was getekend Ronald Plasterk, onze hoofdgast en de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Punt essen. Volgens mij één te veel zelfs. Hm. Eh, Meneer Plasterk. Ik begrijp wel hè, in tijden van bezuinigingen dat je dan ook met uh, lekkere wilde ideeën moet komen. Om te zeggen: van we gaan eens een keer even dit doen en we even dat doen. Maar die, maar die superprovincie, dat is een grapje toch? Nee hoor, dat is, dat is serieus. Het is, uh, Echt? Er is door een eerder kabinet geprobeerd een, de randstad tot één provincie te maken. Dat was, denk ik ook terugkijken, niet zo'n goed idee. Omdat je dan uh, half Nederland woont dan in de ene provincie... en de andere helft in, in, in hoeveel hou je nog over, acht andere provincies. Nou, je hebt dus, zeg maar, de, de, de, de, de, zeg maar de, waar het geld verdiend wordt en de boeren. Ja, nou... De buitengewesten. Er, er wordt in andere, bijvoorbeeld in Brabant... zijn ze ook heel goed bezig met het geld verdienen, maar... Um, ja, ja, ja, met het boerenbedrijf, toch? Nee, maar ook met... met oh ja, de, Philips, de, ja. de lampen. Um, maar... Dan, zonder dan heel technisch te worden, maar dan wordt dan zo'n zo zo hele grote provincie. gaat dan bijna op, op, op het Rijk lijken. Ja. Dus wat dan heet de bestuurlijke afstand tussen het, het land. en die, en die, die randstad-provincies, te groot. Maar op zich, als, zegt, als je dus. Die, wat, wat, wat er nu het eerste plan is. om, om uh, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te fuseren. Ja. dan krijg je een provincie van 4,5 miljoen inwoners. Zuid-Holland heeft er ook 3,5 miljoen. Dus dat, dat is niet onevenwichtig. En dan kun je daarnaast nog een aantal andere landsdelen op den duur. Dat neemt ook niet maken. weg wat u net zelf zegt. Want dat was namelijk bij ook opgevallen vanmiddag. En sterker nog, daarom vraag ik het ook. Wordt er, word, word die superprovincies, gaan die niet, gaat die niet zo, op, op, op grote delen van beleid concurreren met het Rijk? Of zouden ze dat niet moeten willen? Want als je een land van 4,5 miljoen mensen, bijna, hè? Uh, die superprovincie... Die super ja. dat is me nog niet in eenheid, zeg. Nou... Dat, dat, dat, is, dat, dat is toch een derde, een kwart een beetje van wat er hier zit. Nou ja, als je dus vijf landsdelen hebt, dan, heb je, dan is het ja, ongeveer... Ja, 20%. Ja. Ja. En, uh, maar, maar, de... maar het omgekeerde is nu het probleem. Je ziet nu in die drie provincies die ik noemde... dat de afstand tot de gemeente eigenlijk te klein is. Neem een Flevoland, daar heb je maar zes ja. gemeenten. Ja, daar wonen, de helft van de burgers wonen in twee daarvan, in Almere en Lelystad. En boven die zes gemeenten zit dan alweer een bestuurslaag, zit de provincie. Mm -hmm. In Utrecht heb je één hele grote stad, dat is Utrecht. En die provincie eromheen... Uh, ja dat knelt een beetje. Hè. Dat is dus, en in Noord-Holland is het budget van de stad Amsterdam... is tien keer zo groot als dat van heel Noord-Holland. Ja. Dus, dus die provincies die, die knellen als een, als, een, als een te strakke jas rond die gemeente. Toen, toen Torbekke dit zo heeft ingericht, het huis van Torbekken... Toen, <laughs> uh, toen, toen was de gemiddelde grootte van de gemeente was 2000 inwoners... en nu is het 40.000 inwoners. Dus die gemeentes die zijn twintig keer zo groot geworden... en die provincies zitten daar nog steeds zo omheen. En ook vanuit die steden hoor je wel hoor van... ja Zit zitten een beetje toch te dichterop, soms dubbel werk te doen. Ja, en dus de, de overheid moet dat En het... voor de problemen die de provincie moet oplossen, dus, dus ruimtelijke ordening, vervoer, natuur en milieu, is het veel logischer om wat grotere meningen maar, maar te hebben. Ik, ik, misschien uh, uh, ben ik wat chauvinistisch hoor, want mm -hmm. ik ben ook geen wereldburger, ik ben namelijk gewoon Nederlander. Ik ben een Noord-Hollander. Ja, maar ik ben ook een Noord-Hollander. Ja, maar, maar ik, ben, dus ik ben ook een Noord-Hollander. Nee, maar ik ben dus <laughs> geen onderdeel van, van Flutholland, of hoe gaat dat heten? Fun. Nee, maar. Maar dat... ik wil helemaal niet. Ik wil, als ik bij dat, bij, dat, bij, dat, bij, dat, bij dat godvergeten Flevoland had willen horen, was ik wel in het in, in Vres ook Almere gaan Ik wil niet helemaal niets uh. met die provincie te maken hebben. Er ze hoor ik erbij. Maar, maar, maar loopt u nou over straat te denken van... goh, dat ben ik een Noord-Hollander. Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb een topperjekkie ja. met een Noord-Hollandse vlag ja, ja, ja. erop. En, en wij uh, hebben dan een soort semi hoofd. Uh, okay. Dan kom je ja, door de dan door andere tondeuzenwerken. Maar, maar, nee, maar, nee, maar nee, maar ik voel me echt een Noord-Hollander. Nee, en in Noord-Holland voel ik veel fries En denk moet ik, moeten moet dan met die anderen? Nee, precies, mensen voelen zich West-Fries. En mensen voelen zich Tukkers En mensen voelen zich Zuid-Limburgers. En mensen zijn inwoners van een of van de kop van ooit. Dat kan allemaal. Maar, en dat, dat is ook heel belangrijk en waardevol. Alleen ik vind dat dat gevoel voor identiteit... voor de streek waar je woont... hoeft niet per se samen te vallen met dat er dus ook een provinciehuis staat. Nee. Dat er dus ook een bestuurslag Oké, okay, doen we dat. Uh, want Haarlem is onze hoofdstad. Dat is toch al bijna geen stad. Dus laat, maar nu heeft Almere gezegd... Nou, dan willen wij de baas worden. Dat gaat u niet doen, toch? Nee, maar als de hoofdstad... Want dan ga ik naar Groningen. Dat is ook geen maar, maar ik ga niet maar met de hoofdstad... Groningen, Friesland, Rente. Nee, renten, nee ja. maar de superprovincie... Met, en dan als hoofdstad Almere. Ja, dan moet ik daar dan heen. Het wordt wel heel emotioneel. Zeg. Maar, maar ik, ja, toch, ik, ik, ja, ik, ik moet ik naar de muziekwijk, ja, naar ja, de Berry ja, Waarts tegen. Nee, ik woon dus ook in Noord-Holland en in, in, in het Gooi. En ik ben dus nog nooit in, in, in het provinciehuis in Haarlem geweest. Dus dat is op zich niet een plek voor waar mensen regelmatig naartoe hoeven. Gemeente gemeente Nee, wel maar wel je, wel kunt je en, daar wel. Ik, ik begrijp je al wel een heel klein beetje. Je kunt je niet zo met enige trots zeggen dat onze provincie dan toch wel een behoorlijke hoofdstad heeft, namelijk Haarlem. En Almeria, Almere, ja, dat zou ik er ook moeilijk zijn. Ja, een discussie dat zet, over wat, uh, wat er waard waar is. een nou, discussie, maar, maar, maar dat krijgen we wel. U voegt dat samen, wat wordt dan de hoofdstad? Wat ziet u daar van de hoofdstad worden? Ja, maar je kunt zich erover voorstellen, als we nou beginnen met uh, aan de, aan het andere eind... en zeggen wat zou nou de hoofdstad worden, dan, dan ontstaat daarover de grootste discussie. En laten we nou eerst hebben over de, de vraag, hoe kun je nou het beste zorgen... dat we het middenbestuur, zoals het dan heet, het provinciebestuur, zo inrichten... dat het zijn taken goed kan doen, dat je sterker provincie hebt. Ja, wat dat als zegt als ik u eigenlijk ja, want ik, ik Als ik heel even mag onderbreken, dat ja. doe ik met de reden: het Rijk gaat. Heb ik het gevoel dan wil je wat meer op afstand van die provincie functioneren? Ja. Dat wordt echt een centrale hub. Die provincies, dat worden echt een hele krachtige uh, landsdelen, bijna een soort landen, uh, landen, uh, zoals je in Duitsland hebt, een soort van van, van staten binnen de federale staat. Op een aantal terreinen, hè? niet op alles. Dus die gaan niet het, het onderwijs of of of de zorg, maar die gaan wel ruimtelijke ordening en milieubeleid. En uh, ik heb laatst nog om milieu dat voorbeeldje maar te pakken. Dus, dus inderdaad als je nou naar het plassengebied kijkt. Dus een Vink Vinkerveense plassen en een Loosrechtse plassen. Ja, weet je, plasse. je woon ik. Ze wonen ja, dat, ja. Dat, dat, dat ligt in twee verschillende provincies. Ja. Het ligt wel in één waterschap. Dus voor het waterbeheer hebben ze dat keurig bij elkaar. En dan moet dan allemaal weer... Door verschillende provinciebesturen. Net zoals Almere en Amsterdam. Dat is gewoon één verstedelijk gebied. waar mensen wonen op de ene plek. werken vaak op de andere plek. Ja, maar plek. dat heb je altijd. Boe. Ja, maar het is toch, toch verstandig. als dan het, het middenbestuur. daarmee ook enigszins samenvalt. Als we nou eens gewoon eens hebben. over ja. die overheid die eruit moet er, moet. er moet gewoon minder geld gestort worden. Ja, maar dat ja, maar gewoon, ben ik eens. Schrap de provincies. Net als bij de politie. Nou, ja, maar nu. nu, nu. Zegt u eigenlijk het omgekeerde wat u net zei? Want dus ik... Nee, maar dan, hoor je, dan, zijn, dan horen we gewoon bij Nederland. Nu, nee, maar dat horen we sowieso. U dus wilt op. nu dat ik bij mij, Utrecht en Flevoland. Nee, maar begrijp u, is dat niet wat? Als u zegt. Eigen, als we die hele bestuurslaag er nou eens uittrekken. met de waterschappen en. en. Da daar daar stellen. Ik niet wat, is, wat is het voordeel. Van, van, van die tussenlaag, zoals u hem nu heeft ontworpen? Omdat je dan voor die taken. Die... Als verhouding. tussen, tussen, tussen de gemeentes, daar we het over gaan hebben. en het Rijk daarboven. Daar ergens zit die laag. En waarom is hij er zo ingezet? Van Afgezien van het feit dat de provincies ook een taak hebben bij toezicht op gemeentes... en dat is ook een waardevolle taak, denk ik dat dus het, het dat regionale beleid... dus ruimtelijke ordening, um, inrichten van een verstedelijk gebied... regionaal economisch beleid, Ik noemde ik net Brabant al even... waar ze dus daar, daar, daar, Nijmegen, Eindhoven samen uh, in, in zo'n regio proberen... Uh, werkgelegenheid aan te trekken. Die gaan dan ook op, naar, naar, op, op dienstreis naar China om daar bedrijven aan te trekken. Ik zeg ervan, nou, ik vind niet nodig dat twaalf provincies... allemaal op dienstreis gaan naar China. Maar ja, dat, dat... Vijf? Vijf vind ik, vind ik uh, acceptabel. Ja, nou, het, scheelt het, geld. het scheelt geld. Het scheelt bestuurlijke drukte en gedoe. Um, en ik denk dat mensen hun identiteit moeten blijven ontlenen... Aan, en, en kunnen blijven ontlenen. Het is heel waardevol aan de regio waar ze wonen. Aan de, aan de gemeente waar ze wonen. Maar dat het niet per se aan die bestuurlijke. Maar heel even van die gemeentes nog, want we moeten dadelijk weer naar ons mallenradiospel. En ik vind het toch heel boeiend. Die gemeentes, die worden ook groter. Dat worden ze overigens vanzelf al anderhalve eeuw, wat beschreven Dat is waar, maar ik woon in het rustieke Weide Meren. Zoals je weet valt mijn dorpje daar tegenwoordig onder. Nou, dat gaat dan nog wel. Bent u ook niet ongelukkig van geworden? Nou, ook niet per se gelukkiger. Maar dat doet me verder weinig. Maar. U bent altijd toch een beetje kampioen geweest van de afstand tussen de politiek en, en het bestuur en de mensen kleiner maken in plaats van groter. Ja. Ik heb me toch niet aan de indruk onttrekken dat, dat dit, dit een systeem van schaalvergroting is, wat onderaan al begint je zegt, ja, waar, waar ben je als burger? Wat, wat, wat ben je dan ver van alles en iedereen vandaan? Nou ja, wat ik denk, wat, ik ben het met u eens dat die burger een veel grotere rol moet spelen. En ik hoop ook de komende jaren weer veel meer te kunnen doen aan, aan wat dan heet burgerparticipatie. Aan mensen die in wijkverenigingen dingen doen. Mensen die initiatieven nemen, die ook verantwoordelijkheden krijgen. Bewoners, ik was twee weken geleden nog bij een project waar mensen hun eigen buurt hebben aangelegd. Hè, wat, wat dan, uh, dus dat. Particulier opdrachtgeverschap heet. Dus ik denk dat we daar veel meer moeten doen en dat we dat niet allemaal per se met al die bestuurslagen hoeven. U zegt eigenlijk we, we hebben het hier te maken met een terugtrekkende overheid en eigenlijk zeggen we de, de burger kan een heleboel zelf regelen Precies. en misschien wel beter dan een ja. flutgemeente... met een, een halfvast burgemeester en drie achtelijke wethouders. En dan moet, nou ja, dat, dat laatste dat, dat zeg ik <lacht> niet, maar je, je, moet, je moet gewoon zeggen wat zijn nou de taken die die gemeente moet uitoefenen. Die moet je daar goed beleggen bij een gemeente waar, waar je zowel zowel bestuur als ook de ambtelijke uh, groep goed genoeg is om dat ook te kunnen. Want het huizen. is ook een professionalisering, natuurlijk. Precies, het is professionalisering. Ja. En dat biedt dan weer ruimte om te zeggen: en laat dan in hemelsnaam die burger gewoon zelf bepalen hoe, hoe ze het stadspark uh, inrichten en, en hoe ze willen dat ermee omgegaan wordt. Ondersteun ze daarbij wel. Dan ja. gaat het niet allemaal vanuit het stadhuis zitten doen. Nou, burgerparticipatie burgerpa ben ik mee eens. Ik wil nog even voor, uh, voordat we naar het, uh, niet het dieptepuntje van dit Eigenlijk programma gaan. We, uh, ja. uh, <laughs> Uh, als er straks dan weer een super gemeente, een super, super provincie komt. en er komt dan ook een super provinciehuis. wilt u alsjeblieft ervoor zorgen dat er niet weer een of andere maanachtelijk groot gebouw wordt neergezet voor honderden miljoenen. en dat die andere uh, provinciehuizen dan weer van de hand worden gedaan voor 2 euro, want geen hond wil ze hebben. Want dan, dan vervalt het hele verhaal van het moet namelijk nou goedkoper weer. Snapt u? Wilt u dat meenemen? Ja. En vriendelijk. Dat doe nee, ik voor iemand. En, ja. en ik, zeg, ik zeg erbij: ik was vorige week, twee weken geleden, in Molenwaart, de gemeente. Waar, ook zo'n fusiegemeente. Um, en waar uh, ze dus besloten hebben om oh, helemaal geen gemeentehuis uh, neer te zetten. Ja. En juist over al die kernen... Um, de, de, de, om, en zaaltjes en ja. om, om de week ergens anders te vergaderen als gemeenteraad... Dan kom je nog eens ergens. Oh en, ja, nee, en, dat, is, dat is goedkoop. Een soort, soort uh, straasboerige Brussel uh, verhaal maar dat scheelt, maken. Dat, nee, maar dat scheelt wel. Omdat je dus, ik, ik heb zelf ooit in de gemeenteraad gezeten, in Leiden. Een prachtige raadzaal. Maar, maar die staat inderdaad natuurlijk de rest van de week staat die gewoon leeg. Want die is voor de gemeenteraad. Uh... Veruren voor feesten in partijen. Ja, dat kan je ook weer niet doen. Maar, dus, maar wel, dat ja. er dus nagedacht wordt over dat je niet per se hoeft te beginnen... met een heel groot gebouw, dat vind ik heel verstandig. Maar heel verstandig om eens een keer na te gaan denken... waar de poen, poen heen gaat en of ja. dat wel nodig is. Nou, meneer Blasterk, we komen er wel uit vanavond. Merk ik zo. We praten straks nog met u verder. Want we gaan nu... Ja, u kunt nu eigenlijk. Uh, het zou fijn zijn als u even uw vingers in uw oren doet. Want het is een stukje uh, ja, ja, luisteraarsparticipatie. Uh, ja, dit is ons soort... U mag even broek, uh, wegdromen. Ja. Onze burgerparticipatie, en daar word je niet vrolijk van. Nou, in ieder geval, het gaat zitten voor het volgende. Uh, je, er is een radiospel, daar kun je een, een prachtig T-shirt mee winnen. Je kunt nu bellen met 0800 1121. Als je dat nog niet hebt gedaan, en dan uh, gaan we naar het radio. Ja, daar is hij. Nieuwsfeiten. Het, het echte, echte Jan juist. Ja nou, je zou zeggen, leg het nog een keer uit. Dat doe ik dan nog een keer uh, ja, in het citaatje. Ja. Oh, er zitten drie nieuwsfeitjes. Ja. Welke drie zijn natuurlijk de vraag. En Jan Precies. zei het al, bel nog Als je het herkent en de winnaar krijgt de enige echte, echte, echte, echte, enige, echte, enige, echte, echte, echte, T-shirt. En ik kan je vertellen, uh, minister Plasterk, die krijgt er ook één. Dus uh, dan ben je niet de enige, nee, enige die zal. daar ja. rondloopt. Ja, nee, zo zijn we dan ook alweer bij de echte. Ja, ja, hoor. Laten we het spel even luisteren, want we, gaan even, we, we, we hebben een excellentie in de zaal. Dus kan het een beetje rap vandaag Dames en heren, komt u maar. Veel Nederlanders staan de komende dagen achter de frituur. Maar voor president Obama betekent die oud-Hollandse traditie vooral veel overwerk. En hij heeft daardoor een gat in zijn begroting voor 2013. God, wat slecht. Nee, maar dit was echt heel slecht. Nee, nee, maar... Ja, maar je hoorde toch helemaal geluidsverschillen, joh. Ja, maar het zijn ook drie fragmenten, Jan. Oh. Het is niet alsof het in het echt ook zo gegaan is. Hij het heeft gelijk. Drie nieuwsfeiten door elkaar gemengd. En ik weet zeker dat Paul weet ja, Paul welke dat zijn. Ja, Paul heeft... Hey, echt Johan. Hey, Paul, hi. Hey, hey, ja. hey, echte Ronald. Uh, ja, hi. Hey. Goed. Ja, that, nee, uh, hij, that that wilden, hij, het was een leuke interactie met het volk. Die wilde zijn, hey, echte Ronald. Ja, ik hoor het. No. Oh, nee, hoeft niet te reageren. Nee. Goed, Paul. <laughs> uh, denk, denk je wel, Paul. Ja. nog ja, wat ja. toe. Ja. Paul, uh, zou, je, uh, zou je de antwoorden even achter elkaar op kunnen dreunen? Dan sturen we jou je 529ste t-shirt. En dan kunnen wij we weer even verder. Obama, fiscal clip. Ja. Juist. Oliebon, wedstrijd. Nee. Wat? Olie. J Wat? Nee, oliebollenwedstrijd niet. Nee hoor. Nee? Nee. Meen je nou? Nee, ja. 20? 20? 20? Nee, nee, nee. nee. Ja, Dagpaal, Ha, Ah, Pieter, leuk, ga je! Hahaha. Onterecht hooghartige Jan Lul dat je bent. Oh, er een ja, Nou, onterecht. Nou, Heb dat... je trouwens nu tegen de minister of tegen ons? Ja, je bent gewoon een waardeloos persoon. En Pater is jullie programma niet waard. Oh. Maar ja, het nou. jullie programma, dat hij zelfs jullie programma niet waard is. Oh, nou. Ja. Heb, heb je, je nog de, je de drie antwoorden? Vandaan want vandaan uh, de, wat, wat, zeg maar, wat een geleuter, dat komt jou, over iets later... Ik nou, Jan, heel veel erg toe in Bergen... in dat geschikte derp ja. waar je woont. Ja. ja. Kom je, je op opzoeken, zoek, geschikt... Pieter. Hé, hey. zal je weten, vriendje. Tot dan weer. een Jan. Goed. Uh, Françoise, een vrouw. <laughs> wat kom jij bij me doen? Hé, hey, gasten. Nou, ik vind het echt jammer dat er nou weer zo'n uh, molgelooid opbelt... om. ...die je verschrikkelijk hard gewoon op plassterk uit te schelden. Ik denk, geef gewoon die drie antwoorden en dan ben ik gelijk van dat... Ja, fijn. Ja, burgerparticipatie schroeven we even terug als jij de antwoorden weet. Ja, precies. Nee, want weet je wat ik vind? Ik vind gewoon, je moet een positieve benadering in het leven. En ik vind het zo leuk, hè, gasten. Morgen de grote finale op Radio Veronica 3.2 FM... We gaat het nou? ...van de top 1000 aller tijden. Het zijn twee duizend, het is top 2000. Nee, niet Stop twee Nee, twee, twee, ja, je, dit, 2000. Nou, je ziet wel, de burgerparticipatie je moet er ook niet al te veel vertrouwen aan instellen en al te veel hoop aan hechten. We gaan verder met Erik. Erik, ben je daar? Hey, goedenavond heren. Ja. Dag. Hi. Ronald Plasterk, waar ik ook ben, ik hoor je stem, ja. ik kan je zomaar niet vergeten. Uh, nou, uh, Wim. Nee, is maar... weer... Wim die zal wel naast deze jurk zitten, daar da da hangen we op ook op. Willem? Wim? Ja, hallo. Ja. Uh, uh, ga je iemand bedreigen of, of ga je meedoen met het spel of ga je een liedje zingen voor de minister? <laughs> nee, nou, ik ga proberen te antwoorden. Nou, kom maar uh, door dan hè. Wim, ja, bij deze heb je iemand binnen, geloof ik hoor. Ja. Oké, okay, uh, de Fiscal Cliff. Ja, uh, ja, schitterend. Uh, fiscal Obama. Cliff. Ja, uh, ja, goed, ja hoor. Uh, uh, frituurvet, uh, wat uh, Ja, Juist! Heel, heel knap! Lekker. Wim is, je gaat. En die andere heb je ook gelijk in. Wim, Die t-shirt is voor jou bedankt ja, in de Groetjes. is een stap geraakt. Ik had die, bijvoorbeeld die 75% in Frankrijk er niet uitgehaald. Nee, maar dat doet Wim wel. Maar Wim, Wim, Wim leest je kranten wel, hè? Wim, Wim, je bent bedankt. een topper. Ik bedankt. topper, En veel plezier met een t-shirt. En oh, God, uh, oh, wacht, heel wacht. erg dag. Wat is dit vreselijk? Je moet het in te gaan maar niet ja. willen. Ja, met, dat, met, met de inbellers en zo. But, uh, oh. Oh. Ja, en muziek hebben we ook, dat is ook verplicht volgens o, het handfest, Ook hier voor uh, ja. mij een welgemeende excuses, meneer ja, Park. Ja, want dit ook nog is een, weer een plaatje. ILO, e hey, mijn buiten. We zitten hier niet op 3 of M, joh, nou eens op met die populaire onzin. jongens. ILO. ILO. Two. Yeah. Ja, uh, ik hoop dat iedereen er ontzettend van genoten heeft. Maar als je dit vaker wil horen, moet je bij, bij, bij, bij de top 2000. Ik hoor. was wel een fan, hoor, vroeger, van die Jongen, ja, nou ja jongen, Weet jongen. je, iedereen is een jeugdzonde. Ja. Zeg, uh, Jan Nilleman nog even door. Voorspelt hij normaal gesproken alleen het weer voor deze eindejaarsuitzending. Want dat is het natuurlijk, kruipt echt Janne huisvoorspeller Mark Putto... voor één keer, compleet uit zijn schulp en voorspelt alles. Mooi. Heel 2013, elke dag, in ieder aspect van het leven. Of in elk geval, of de mooie zomer wordt. Hele goede nacht, Mark Putto. Dag Jan. Hé, hey, manak, hoe is het puto? Nou... Dat is een beetje verkouden, maar... Uh, oh, ja. Hoe komt het dan voor het weer? <laughs> ja, ik denk het wel. Het is een beetje, een beetje saai en een beetje zacht. En dan zie je vaak dat ziektekiemen zich ophopen... in de onderste lagen van de atmosfeer. je weet ook alles, hè? Ah, ja, al, en dan die bacillen die blijven toch een beetje hangen... ondanks de wind. Uh, ja. Je ziet vaak als het, als het stevig vriest dat ja. iedereen heel monter is. En ja? lekker gezond met een mooie blos op de ogen. Hoge luchtdruk ook, hè? Goed voor nee, de ziekenissen. Nee, maar cinesen. Puto, uh, daar ja. bellen we je eigenlijk niet voor. Het gaat eigenlijk meer over dat jij... Uh, vorige week had je aan de lijn en toen dachten we... nou, dit is dan de afsluiting. Van het jaar. Het zei nee, ik wil dat je me volgende week belt, want dan ja. ga ik voorspellingen doen. Ja. Nou, en we zijn zo gek op voorspellingen. Laten we eens beginnen met: uh, kunnen we alles vragen of alleen het weer? Nou, het, het interessante is misschien: ik heb ook wat, uh, ja, ik weet niet of dat echt relevant is, maar twee uh, statements over Jan Heemsekijk en Jan Roos voor 2013. Oh, je hebt, uh, je uh, hebt uh, iets voorbereid. Nou, dat vind ik leuk. Zullen we, zullen we het me nee. niet doen of ze we afsluiten ermee? Of nee, beginnen? doe, doe nou, maar nou, meteen, dan hangen we wel mee. op als het inleuken. Ja. Niet leuk is. ja mee beginnen maar? Ja, dat is misschien wel oh, wow. mooi. Kunnen we... nou ja, het, is niet, het is niet heel spectaculair, maar voor, oh. Jan, voor Jan Heemskerk verwacht ik... Uh, ja, misschien ligt het een beetje in de lijn in de verwachting, maar toch zeg ik het. Een, een nieuw boek, dat uh, vooral begin 2014, moet je nagaan... Dat een uh, heel, uh, ik denk dat het je bestverkopende boek gaat worden. Dat, dat zou mooi zijn, want dan loop ik gillend binnen. Ja, nee, precies. En over Jan Roos eigenlijk twee dingen. Oh. Wil het weten of niet? Ja, ik wil wel weten hoor. Als je gaat zeggen dat die Erik die net belde, dat zijn wens uitkomt, dan. Ja, ik heb hem niet gehoord, maar goed. Oh nee, gelijk ook. Even kijken, Jan Roos. A, gezinsuitbreiding verwacht ik. Een meisje komt erbij. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik dus echt vreselijk. Dat kan niet, Nee, maar echt, putto, echt waar? Serieus? Ja. Ja, Daar hang ik nu op, want dan hou ik mee. Ik heb namelijk gezegd tegen mijn vrouw: als er nog eentje bij komt, dan neem ik de stoomblok en ook een issue. Ja, ah. Ik heb er al drie, hoor, hou op! <laughs> ja. Ja. En, en, is er weer en een tweeling trouwens, Mark? Uh, oh, Alsjeblieft. Uh, ja? even, even voor Jan heb ik nog een klein puntje. Punt B: dat is een verhuizing met een straal binnen 10 kilometer binnen de huidige woonomgeving. Hoe vind je dat nou toch, joh? Ja, dat ja, gaat ook niks aan doen. Jan. Ja, ja, ik denk, is Jan alleen of gaat het hele gezin mee? Ik dat denk, weet ik niet. Dat ik weet denk niet. Nee, dat, ja. Als je een combinatie ik kan dit, maakt, ik kan hij wel, dan... dan... wel uittekenen. Dan wordt een fletje in maar. Ja, ja. ja, dat denk ik ook niet. Ja, ja. Maar goed. Ah. Oh, wat goed. Als je, okay, Mark, je Mark, wat heerlijk. Je. Ik ben er nu al helemaal gelukkig van. Ja. Ik ben er doodziek van. Ik ben natuurlijk geen paragnost, maar wel een visionair. Dus uh, ja, misschien kunnen we toch even bij Dat zeg ik vaak tegen mijn vrienden. Mark is geen paragnost. bij het weerhouden, Mark. Want ik zit even verstukken op dit moment. Trouwens, ik. Ja, ik, ik pak het even over, Jan. Ik echt ja, heel Nee, Mark, het vast. Uh, Jan zit even vast. Uh, ja, maar het is het uh, wat, wat voor. Ja, maar voor ik, heb al, ik heb al drie Kun keer, je, iets, kun je wat, iets zeggen over de gevoelstemperatuur van volgend jaar? Wordt het een ijstijd? Ja, nee, Krijgen we de, een de golf? Wat gaat er gebeuren? Laten we het even doornemen. Ja, uh, ja, de komende periode is nu uh, ongelooflijk zacht. Dat hebben we gedaan. Dat weten we allemaal. Gaat het nou veranderen? Ja, dat gaat veranderen. In de periode? Ja. Tussen pakweg 15 januari en 17 februari, dan verwacht ik toch wel weer een wat koudere periode. Ja, een periode die koud ook, met sneeuw erbij. Zee, wow. Ja, Elfstedentocht is een, is een gelopen verhaal, daar gaan we niet meer over nee, hebben. Nee, een NK-natureis, NK komt dat nog? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de kans op schaapseis de komende vier tot zes weken minimaal is. En schaafseis? Schaatsijs. Ik, ja. weet je, dat dacht ik ook, zal ik Schaatsijs. het zeggen. Dat deed ik deed het niet. Ik nee, ik ben een grap laat je mij doen, hoor. Nee, word jij straks ook bedreigd. Je moet je niet hebben. Oh, ja. zo'n slechte grap. Goed. Hey, ja, uh, Jan, mag je heel even het jaar in Mark, kan in het markt. Ja, Mark tuurlijk. Ja, sorry, Jan, ja. Ja, Mark, ja, we zitten dus... Economisch? Uh, nee. Slecht weer? Nee, nee, ja, nee. Even, <laughs> even over, moet je maar aan Ronald vragen? Uh, nee, ik sterk, Kom op even, putto. Ja. oké. Goed. Koudere periode tussen 15 januari en 17... Nee, ja, dat zei je. Ja. Ja. Kans op schaatsijs, ook al gezegd, is ja. klein. Wel weer sneeuwval, 10 tot 20 centimeter oh, zou ons kunnen. Nou, dan gaan we vervolgens toe naar een tamelijk koud voorjaar. Dus is natuurlijk niet zo positief. Hè. Veel mensen die houden natuurlijk van lekker warm weer in het voorjaar. En ik denk dat het tot en met begin mei... 2 tot 3 mei wel kan sneeuwen. Dat is natuurlijk heel laat. Tot 3 mei sneven? sneeuwen? Ja, dat is heel laat. zeg je ook in 1979. Oh, dus heb je euh... zelf ook aan de poedersneeuw gezeten, Mark? Nee, absoluut niet. Daar oh. kom ik nooit aan. Oh ja. nee, maar dat klinkt namelijk... In mei lig ik namelijk op het strand. Ja, dat wil, je maakt ze brugje zelf, hoor, Jan. Ja, dat uh, doet voor jou, jongen. Ja, nee, kijk, daar wil ik het over hebben. Natuurlijk dus over die zomer, hè, Dat is Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, misschien ja. denken jullie nou, nu gaat het komen, maar... Ja. U gaat, nee, de nee, zomer nou, gaat nu nog niet komen. We zitten in december, je voel, Nee, maar je, voel jullie voel uh... misschien, misschien gaat er weer een topzomer aankomen, Dat ga ik niet doen. Oh. Nou, wat ik over de zomer denk, is een, een ongeveer normale zomer. Dus geen, oh, een normale uh, zomer. Ja. Leuk, ja. Wel met een, met een korte, warme periode. Oh, ja. uh, en dan heb ik het over temperaturen tot 7, 38 graden. Dat is wel mogelijk. 38 graden? Ja. Maar in Nederland denk, heb je het over ook? Ja, maar ik denk grosso modo. Grosso modo, ja. Hè, dat, we, dat we een toch weer een normale zomer krijgen. Topzomers zijn uh, heel zeldzaam, zelfzaam, he? He? Ja. Nou, ik ben er blij mee, Mark. Mark, ik denk dat we, denk dat, we dat we, dit even allemaal tot ons haast doordringen. Uh, we, ja. Ik race je meer even terug. Jan Roos, nee, Niekin, en er gaat elk niet... maar wonen. Oh, ik ga een boek schrijven. Het wordt een, een, een natte, maar later koude winter geen ja. schaatsen in ja. Ankeveen. Ja. En de kou lente. Ja. En, en nog eh, een gelukkig nieuwjaar. En, en uh, een gewone zomer. En, ja, en, met temperaturen en, ja, tot 38 graden. En, en, en, en maak er iets moois van met appelflappen, oliebollen en een vuurpijl. Ja, Mark, het mag, mag inderdaad het allerbeste voor het volgend jaar. En ja. hopen dat, we, dat al je voorspellingen weer uit mogen Zeker. komen. Ook voor jezelf. Goed. Ja, we gaan het controleren. Oké. Okay. ja goed jongen? Dank je wel. Meneer Plastek, misschien nog even van gedachten. Gelukkig nieuwjaar. Uh... Nee, u niet. Hij... is al weg. Ja, ik ik hem we... Nee, dat was dan de weerman. ook maar, maar... Ja, maar ja, bedankt. Bijzondere, bijzondere ik moet wereld. even met mevrouw Roos gaan praten als ik thuis kom. Ah, maar maakt het niet uit. Uh, wij zouden het wel weten trouwens. Weg met dat corrupte zootje. Maar onze minister van de koningshuisrelaties, Ja, dat is natuurlijk een aardige en ook een beetje een milde man. heb ik wel die indruk. Dat denk ik ook wel hoor. We praten dus verder met Ronald Pastwerk, onze hoofdgast van vanavond... van de laatste echte Janne van het crisisjaar 2012. En dan zegt u corrupt zootje... Waar gaan we het nou over hebben? Nou, noem eens wat. Nou, we Curaçao. Daar gaan we het over hebben. Ja, uh, daar zit net een nieuwe regering. Um, en ik, de, het is in die... Uh, het is wel een probleem dat mensen daarin tegen moeten zijn, maar ik heb op zich. Uh, nou, dat is geen probleem, ze zijn het alleen niet. Dat is het probleem. Nou, maar dat, daar bleef ik even haken, want ik heb uh, een paar weken geleden uh, met uh, de heer Wiels gepraat, die dus uh, eigenlijk daar nu uh, grote invloed heeft in de politiek vanuit de, of vanuit de Kamer daar. Hij ja, komt niet in de regering. En die. Uh, Daarvan heb ik de indruk, laat ik het zo zeggen... dat hij zich er heel erg van bewust is dat, dat mensen van onbesproken gedrag moeten zijn. Dus hij heeft een, een heel uitgebreid integriteitsonderzoek gedaan. Daarom heeft het ook even geduurd voordat die namen bekend werden. Um, omdat hij ervan overtuigd uh, is, of in ieder geval dat zegt hij... en ik heb de indruk dat het ook echt zo is... dat, dat het voor de toekomst van het land cruciaal is... dat er mensen zitten die, die juist niet corrupt zijn. Dus um, als dat uh, de werkelijkheid blijkt te zijn... Dan is dat heel erg goed voor de toekomst van het land. Maar moeten wij niet eens in gaan grijpen? Want dat is een enorm zootje. Daar enorm veel corruptie. Uh, de begroting is nooit in orde. Dan mogen we nog wat centjes sturen. Uh, of we moeten ingrijpen, of we moeten er vanaf. Ik heb heel veel liever dat er een regering uh, zit die zichzelf realiseert dat het cruciaal is dat het land daar en dat de mensen die het land besturen integer zijn. Maar kunt u zin, en, nog en... Kunt u nog voor ons nog één keer uitleggen? Want ik heb het echt geprobeerd. Maar ja. volgens mij uh, is, er, is het. Zijn alle, wie, wat zijn de fracties? Wat zijn de ja. hoofdbewegingen en. Welke is het beste voor ons? Nee, ik ga niet de hele politiek. Uh, nee, maar van, het, het, het van... is toch relatief onzichtelijk, de... want dit is het om en om... een soort van twee grote politieke blokken... die telkens elkaar overnemen. Of nee, ze... het ligt ook iets complexer. en ik wil ook wegblijven uit de partijpolitiek daar. Veruit het belangrijkste wie? is dat er mensen zitten omdat wij een ander land zijn. We zitten met vier landen in het Koninkrijk. Nee, ja, maar ze zitten wel binnen het Koninkrijk. En wij zijn daar nou de baas, toch? Nee, we hebben een Koninkrijksregering. De Rijksministerraad. Waarin dus vanuit de vier landen mensen zitten. Natuurlijk is Nederland het grootste land van de vier. En wij zijn toch ook de dus baas? Heeft daar meer invloed. Maar nee, het is, het is natuurlijk de bedoeling... dat je samen in dat Koninkrijk zit. Um, en, maar dat elk land zijn, ja, zijn eigen zaken op orde brengt. En dat is tot op heden eigenlijk onvoldoende gebeurd. En uh, ik... ik het is cruciaal dat die regering nu inziet... dat ze zelf ook financieel orde op zaken moeten stellen. Ik heb vanuit Nederland gezegd... Uh, wij zullen geen begrotingsteun geven. Dus niet, niet uh, geld vanuit de Nederlandse begroting daar naartoe brengen. Maar ook geen financieringsteun. Dus we gaan ook niet lopen lenen om, om alsmaar meer te lenen totdat... Uh, dat doen we straks, de, weer als het, als het water tot de lippen staat, zoals nee, meerdere keren. ze moeten dat echt zelf doen. En nee, nou, als ze het, het niet doen... Wie gaat er dan ja, dokken? Dan hebben ze een probleem. Nee, wij niet, dat, nee. dat hebben we heel duidelijk gezegd. Maar nou, u hebben heeft dat... al ergens gezegd dat u, dat u toch wel erg vanuitgaat... en dat uw stellige kunnen allemaal politiek praat voor, voor u. Ja. u er moet heel veel gebeuren, wilt u harde maatregelen gaan nemen? Dat is een beetje de indruk die ik. Nee, krijg. maar het is ook heel erg de vraag of je vanuit, van twee kanten af... of je, als u met harde maatregelen bedoelt... dat Nederland zou gaan ingrijpen in andere landen... aan de andere kant van, nou ja, Oceaan, van de mensen de daar wil het niet... En de mensen in Nederland willen dat natuurlijk ook niet. Nee, maar Want als je ook... ingrijpt, dan word je ook verantwoordelijk voor het bestuur. Maar waarom in een zit je dan in ons Koninkrijk? Waarom... Zij wilden, uh, godzijdank, ze wilden uh, een, een apart land worden. Toei. Maar dan nee, hebben de... wij te zoeken met die, met, met die rotsen daar aan de andere kant van de wereld. Zoek het lekker uit. Ze hebben een eigen muntje, <laughs> lekker eigen cultuur, veel plezier. bye. we lopen twee dingen: ze zijn een apart land. Alleen die vier landen zitten samen in één Koninkrijk. Maar als het en... misgaat, zijn we met z'n allen verantwoordelijk. Uh, dan zijn we niet verantwoordelijk in die zin... dat wij bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk zijn voor wat er daar gebeurt. Tot nu nee. toe zijn we dat natuurlijk wel geweest. Dat, ja, maar daar hebben we nu ook paal en perk aan gesteld. En u heeft eerder in de uitzending heeft u, heeft de collega Dijsselbloem geciteerd... die, die zei hè, van, uh, dat, dat er niet meer geld bij kwam. Dat geldt ook naar, naar de andere landen in het koninkrijk. Nee. Dus daar moet geen misverstand de, over zijn. De, dat als... heb ik ook tegen de, de mensen in, in Aruba, in Curaçao en Sint Maarten gezegd. Geen misverstand erover. Wij gaan niet bijspringen. Dus in die zin uh, moet ik snoeihard zijn... Maar vervolgens kun je samen met die vier landen wel proberen te kijken. Wat kun je nou doen met elkaar samen in een Koninkrijk, waardoor je er allebei beter van wordt. U heeft, u heeft de indruk dat in elk geval in Curaçao daar nu een, een soort van kwartje gevallen is. Van nou, dat de ernst van de situatie tot de bewind is. Dat is mijn indruk wel. En dat zal ook moeten. Want er kan geen misverstand over zijn dat wij dat niet gaan oplossen. En wat krijg je dan voor situatie? Stel nou dat er inderdaad toch weer, God verhoeden het maar, een, een, een rotzoutje wordt. Wat kunt u dan doen? Behalve u, wat, u, wat u heeft gezegd, dat heeft u al gezegd. Ik ga geen geld meer brengen. Uh, uh, laten we het dan maar gaan? Hoe ja, maar dan gaat, iets, het haar, u dan u gaat het daar mis. Dan gaat het daar mis. Dan, nee, dan is het telkens daar mis. Nee, maar wat krijg je dan? Nou, ik ga daar niet allemaal scenario's voor, maar je kunt je voorstellen: dan kunnen ze niet meer betalen wat ze moeten betalen. En ja. dan ontstaat een ernstige crisis. Daarin. En dan, als er een crisis is, laten we ze niet verhongeren, want ze zitten bij ons in het Koninkrijk. Dus sturen we geld en voedsel. Nou, maar goed, de vonger is nog weer een ander. Nee, maar verder. ik begrijp wel, als daar echte pleurs uitbreekt... dan zijn ze onderdeel van ons en dan moeten ze alsnog helpen. Zo men, zijn we toch maar, wel aan, onze, aan die eilandjes. Ja, maar het is niet zo, dat, want, want anders... Hè, dus men, men is bezig met allemaal plannen. De, de, op zijn maart wil men een nieuw justitiecomplex uh, uh, gaan bouwen. En t, ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn dat men dat dan doet... en dan over een paar maanden komt en zegt... ja, nu zijn we toch eigenlijk failliet en willen we daarvoor nou bijspringen? Dat gaan we niet doen. En dan zeggen we dan maar failliet. Groetjes. Ja, dan had je dat niet moeten bouwen. Dus ik vindt zeg u, nu ook van tevoren. Uh, he, ga geen plannen aan. waarvan je niet zeker weet dat je er financiering voor hebt. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor ons ook. Vindt u het geen. Wat vindt, vindt u eigenlijk van die constructie? Die, die, die, die soort gemeene bestachtige uh, constructie die we nu hebben. Voelt ben je daar gelukkig mee? Nou ja, als iedereen uh, samen verder wil. En, en mijn indruk is dat het wel zo is, hoor. Dus er is ook in Curaçao, je noemde dat net... is, is er een, een peiling geweest onder de bevolking een paar jaar terug. Ik geloof dat 5% onafhankelijkheid wilde. En, mm. en de overgrote meerderheid van de mensen zei... nee, we willen eigenlijk wel in dat koninkrijk blijven. Is er zo'n peiling ook wel eens geweest onder de Nederlandse bevolking? Over het, het koninkrijk? Ja, dat is dus niet zo. Uh, nee, nee, dat vind ik, en dat ik wel, wel gek, hè? Ja, dat er dan denk... aan, die, aan die kleine puisjes wordt gevraagd... wil je bij jullie horen, maar bij, bij Hulli, aan jullie wordt die gevraagd... willen jullie eigenlijk die puisjes hebben? Want zou dan denk ik namelijk nou, dat de meerderheid van de bevolking zegt... nee, het zou wel eens een historisch kantje kunnen hebben. Ja. Nou, ik weet ook niet zeker of het waar is. Ik denk Stoenskant. dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wel zegt... we willen niet het probleem aan de andere kant van de wereld oplossen... voor mensen die dat zelf niet aan het doen zijn. Nee. Nee. Maar als je, dat is als je gezamenlijk verder kunt... en bijvoorbeeld ook landen daar kunnen ook... Hè, voor, voor laten we eerlijk wezen, Nederland is een handelsland ook... een, een ingang zijn naar Noord- en Midden- en Zuid-Amerika... En, en uh, hè, de Nederlandse bedrijven kunnen daar dingen doen. Dan, uh, we kunnen voor het onderwijs dingen samen doen. Mensen van daar kunnen je onderwijs genieten... en vervolgens daar het land weer gaan versterken. Als je die situatie kunt bereiken, dan heeft het een meerwaarde. En dan vind ik het overigens ook goed dat we in Nederland... Uh, iets verder kijken dan alleen maar de grenzen van, van Nederland alleen. En dat we zeggen, we hebben ook een geschiedenis. Het is ook niet zomaar dat we met z'n allen in dat Koninkrijk zijn beland. Nee, maar hadden we zeer naam kunnen bouwen. Nou ja, maar het is met Suriname voor ons misschien niet zo heel erg. Dat nou, het is het een mooie havenplek toch? Maar, uh, maar uh, voor Suriname is het volgens mij niet heel erg goed afgelopen de afgelopen feiten. Nee, dat is wel zo. Alleen die mensen wilden hun vrijheid. En ik bedoel, het is toch onderdeel van de, van de kloning hier geweest. En dat vind ik toch eens oh, een volwassen West-Europees land. Die je moet zeggen, nou jongens. Spijt ons wat we gedaan hebben, was niet handig. en uh, Dat hebben we niet goed gedaan, nu lekker op eigen benen. Ja, Succes. Was het, was het en zo... Maar er gaat een stap aan vooraf. Dat je zegt van, van, luister eens, als jullie met ons samen verder willen... en je wil ook een Nederlands advies krijgen... je wil met Nederland profiteren van kennis die in Nederland is opgebouwd... en ervaring, dan, dan zijn we daar graag toe bereid. En dan heeft het overigens ook te maken met de geschiedenis... van, van hoe dat ooit is uh, ontstaan zo. Um, maar dan moet het aan de andere kant natuurlijk ook serieus gebeuren... en wil, moet men het ook serieus willen. En als dat zo is... Ja, dan, dan kun je in een Koninkrijk een mooie toekomst hebben. Zou de voorstander zijn? Want u zegt net, he, aan die eilanden is gevraagd he, bij de bij inwoners. Willen jullie dan bij de, bij de andere kant van de wereld hoor? Bij Nederland zegt nou, echt, de meerderheid, de overgrote meerderheid, lijkt me hartstikke leuk. Is het niet een keer ook leuk om het zeg maar, aan, de, aan de Nederlander te vragen... Van wat vinden jullie hier nou eigenlijk van? Of bent u niet zo'n referendumachtig uh, persoon? Uh, nee, ik, ben niet, ik vind in principe dat de gekozen volksvertegenwoordiging... hier, hier duidelijk in moet zijn en een standpunt over moet innemen. En, en daar is het altijd een meerderheid geweest die het vanzelfsprekend vond... dat we in het Koninkrijk verder gingen. Er is geen partij die eraf wil naar nou, bijvoorbeeld met de PVV. Ja, maar ik ik zie nu overigens ook wel in het Nederlands parlement... als ik zo de debatten de afgelopen tijd zie dat men ook wel kritischer wordt en zegt van ja, hallo... Uh, er zijn vanuit uh, bijvoorbeeld vanuit Curaçao die vorige regering... zijn ook wel dingen gedaan en gezegd we zeggen... ja, daar willen we niet... Uh, is het denkbaar dat, dat, dat Nederland zegt mijn koninkrijk aan? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, maar het is wel wat zo vindt... dat als, als een land... Je, wat je wel kan doen is zeggen... Ja, Hoor eens even, dit, dit zijn de regels waar we hiermee spelen. Dat ligt vast in het statuut van het Koninkrijk. En als jullie dat niet willen, ja, dan, dan stopt onze bijdrage aan dat jullie verder. Aan doen. Nee, maar je kan, je, wij kunnen zeg maar niet echt maar als, als Nederland zeggen van joh, ga weg, we hebben geen zin meer in jullie. Zij kunnen alleen zelf bepalen dat ze niet meer bij ons dat ze, dat ze eruit willen dat stappen. Uh, maar er is wel eens een probleem, bijvoorbeeld met het homohuwelijk. Dat ze op zijn eiland zeiden van ja, dat gaan wij hier helemaal niet invoeren. Zo doe ik het erop. Loop... Je, dan krijg je een probleem met wetgeving. En dan denk ik op een gegeven moment. Ja, uh, wie, wie zijn dan de kinderen en wie is dan de wie zijn de papa en mama? Uh, wat, het voorbeeld wat u net noemde, dat ligt iets anders. We hebben ook nog drie eilanden daar... die uh, onderdeel van Nederland zijn. De gemeentes er, net nog zijn. Ja, precies. Uh, de, vergelijkbaar met de gemeentes dus de best, hè, bijvoorbeeld Bonaire, Maar dat moet, je, van, dat moet jou en, aan onze die zich, dus Die zijn onderdeel van, van echt het land Nederland. Um, en ja, daarvoor gelden Nederlandse wetten. Ja. Um, en als ze die niet uit willen voeren? Hoe gaat dat eigenlijk? Gaat dat lekker? Uh, nou, wat, wat, de klachten die ik met name krijg vandaar is dat er zo ontzettend veel Nederlandse wetten zijn. Dat het voor een eiland uh, met die omvang, met, met een paar uh, tienduizenden mensen, eigenlijk niet helemaal te doen is om die allemaal volledig in te voeren. Oh. Dus dat we wel goed moeten kijken, in ieder geval naar het tempo waarin het gebeurt. En misschien moeten we ook wel eens kijken of in Nederland ook niet een beetje maar, veel. Volgens mij heb, heb je een maar. wetboek en er staat in wat niet mag. En of je dat nou voor, voor tien mensen invoert of voor tien miljoen, dat is toch duidelijk? Dat mag niet. Nou, en dat kan ah, met... ja, op dat eiland is het een beetje lastig, want er wonen weinig mensen. Nou, dat mag niet. Dat, kan, dat snapt toch iedereen? Nee, we moeten ook allemaal uitgevoerd worden. Hè. Dus we hebben, ik geloof een extreem voorbeeld was, dat op, op Sint Maarten... op een gegeven moment ook een commissariaat voor de media kwam. Oh ja. En, en ja, dat dat moet, want het was, volgens de wet. Het ja, ja, betreft hier meer het de dat is regelgeving regelgeving dan, dan, ja. dan ik weet niet, Wallingsveen. Maar in ieder geval, niet zo heel groot. En Wallingsveen heeft ook geen commissariaat voor de media. Dus soms is het puur naar de schaal, is het niet helemaal praktisch om alles helemaal in te voeren. Nee, dan wordt het commissariaat groter dan het aantal journalisten. Ja. Ja, dan wordt het, dan wordt het natuurlijk uh, lastig. Uh, uh, zou u door als, als die landen zelf zouden zeggen van... we zien niet meer zo zitten, joh, zou u dan zeggen... ja, nou, ga lekker, of gaat u dan uw best doen om ze er toch bij te houden? Als ze echt niet willen, dan stopt het. Maar uh, het, het zou mijn voorkeur hebben om te kijken... hoeveel je samen kunt bereiken, uh, ook in de wereld. En ik denk dat het voor Nederland ook goed kan zijn... als men daar de boel op orde heeft dat het goed kan zijn om samen toch in het, in het losvaste verband... van een koninkrijk verder te gaan. Ja, is, het, is het nog een zorg? Want er zit natuurlijk heel wat Nederlandse economie. zit daar. Heel wat Nederlanders wonen Zeker. en verdienen daar geld. Ja, en en de bedrijven. Die, die, die moeten je eigenlijk misschien wel bijna beschermen. Hè? Is dat, een, is dat een, een, een gevoel, dat dat moet? Wat gebeurt er met die mensen als die landen volledig onafhankelijk door zouden gaan? Nou, er zijn ook natuurlijk mensen van Nederlandse afkomst... die in Suriname blijven wonen. En dat, dat kan op zichzelf wel. Um, ja. Maar het... Dus dat is niet mijn eerste zorg. Ik denk dat het, maar ik deed het gewoon voor Nederlandse, ook, ook praktisch voor de Nederlandse economie, maar ook wel voor, voor het gevoel dat je nog iets meer bent dan, dan, dan dit land alleen, en dat je ook nog eens Ach. verder kijkt in de wereld. Dat vind ik toch wel, wel, misschien ben ik dan een romanticus, maar dat vind ik wel goed. Imperialisme noemen we dat? Nee, dat is als je ergens anders de baas wil spelen. Oh, we zijn daar niet de baas? Nee. We hebben gewoon een paar leuke vakantieeilanden waar we niks te vertellen hebben. Nee, waarmee je samen dingen doet. samen dingen doet, ja. En dat ideaal is niet bereikt. Dus dat zeg ik meteen bij. En mensen moeten daar nu echt eens acuut in de komende maanden echt orde op zaken stellen. Want anders gaat het daar mis. Minister Plasterk, we praten straks met u verder. We gaan nu even naar het nieuws van één uur. Want ja, dat moet ook gebeuren. Het is bijna één. Hé, dan is het al de 31ste. Dan mogen we ook al voor weer Nou ja, goed, in ieder geval, wat maakt het uit? Hier is het nieuws van één uur. Straks terug met echt die met Ronald Plasterk.